1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Consumentenbond beschuldigt KPN van aftappen mobiel internetverkeer. Spanje rouwt om de slachtoffers van de aardbeving in Lorca. En de Europese economie lijkt de weg naar boven weer te hebben gevonden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en in het binnenland kan er wat regen vallen. Aan zee blijft het droog. 14 graden wordt het langs de kust, 18 graden in het oosten van het land.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 maar zegt dat het internetverkeer alleen maar geanalyseerd wordt... en dat er niet naar de inhoud wordt gekeken. Met de techniek wil het telecombedrijf bepaalde diensten... als bellen via internet blokkeren en pas weer vrijgeven... als een extra abonnement is afgesloten. De Consumentenbond wil nu dat toezichthouder Opta... en het College Bescherming Persoonsgegevens snel onderzoek ernaar doen. Als prins Willem-Alexander koning wordt... mag Maxima gewoon koningin gaan heten. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Een pleidooi van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... om veranderingen door te voeren, dat haalt het niet. Drie partijen vinden het niet meer van deze tijd... dat voor mannelijke leden van het Koningshuis andere regels gelden... dan voor vrouwen. In de Raag, in de studio, Ronald van Raak van de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Raak, um, leg u nog eens uit. Hoe zit het ook weer? De vrouw van de koning uh, wordt koningin, hè? maar andersom niet. Ja, nee, het is een traditie in Nederland dat de koningen een koningin krijgen. Willem I, Willem II, Willem III, al die koningen hadden een koningin... Ja. Maar toen Wilhelmina koningin werd, is daarvan afgeweken. Toen werd Hendrik werd prins en Bernhard werd prins en Klaus werd prins. Wat erachter zat, ja, dat is onder andere dat mensen dachten van ja, als er nou een koning naast een koningin staat, dan kan dat wel eens leiden tot misverstanden. Dat mensen denken van nou, de koning zal wel de baas zijn en niet de koningin. Aha. Um, nou wordt er voor gepleit door de Partij van de Arbeid, de GroenLinks en de Partij voor de Dieren, om dat allemaal maar gelijk te trekken. Dus dan, dan, dan zou Maxima prinses moeten blijven of zo? Dus eigenlijk zou je die discussie moeten voeren als Amalia in het huwelijk treedt straks, ooit, uh, met een man. Dan zou je de discussie moeten voeren of die man dan koning moet worden of uh, prins. Mm -hmm. uh, maar wij staan volgens mij nu in een traditie van koningen die koninginnen hebben. Uh, je kunt alle tradities natuurlijk veranderen. Uh, die moet ook met de tijd meegroeien, bijvoorbeeld als de bevolking dat wil. Maar in dit geval vindt de bevolking het volgens mij hartstikke leuk om een koningin te hebben. Ja, ja bovendien traditie betekent dat je vasthoudt aan iets wat er al heel lang is. Dat is traditie, toch? Ja, precies. En dat ja. is een traditie die we al vanaf het begin van, uh, van ons koninkrijk hebben, vanaf ja. uh, 1815. En er is een uitzondering gemaakt uh, voor de, de, de mannen van de koninginnen. Dat klopt, en dat, zijn er ook, dat is ook een hele lange periode geweest. Dat is ook een soort traditie geworden, kun je zeggen. Ja. En uh, als straks Amalia wellicht uh, trouwt met een man... Uh, dan zouden we dus moeten nadenken of we dat niet moeten veranderen. Nou zegt Ineke van Gent van GroenLinks... Uh, die zegt het is achterhaald en het is seksistisch. Nou, het is niet achterhaald en seksistisch dat een koning een koningin heeft. Wat misschien achterhaald is, is dat een koningin een prins heeft, maar niet een koning. Alleen, ja, dat, dat kunnen we nu niet besluiten, want we krijgen een koning. En als we in de toekomst weer een koningin krijgen, dan zouden we dat debat moeten voeren. Dus is wat vroeg. Kort en goed, u zegt uh, als SP, uh, laten we gewoon alles uh, bij het oude houden en uh, zoals het is. Nou of ja, prima. kijk, je hebt een traditie, daar moet je je aan vasthouden als je een monarchie hebt. Uh, of je moet de monarchie afschaffen. En uh, je kunt tradities ook veranderen, maar dan moet er een reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat de bevolking het wil. Maar dat is niet het geval. Nee, nee. Dus ja, het is een beetje een, een, een, een, ja, een, een discussie waar die volgens mij niet nodig is. te weinig grond voor om dat nu allemaal te gaan doen. Ja. Ronald van Raak van de RSP, ik dank u wel. Dank je wel. Goeiedag. Spanje, daar is het een dag van nationale rouw. De slachtoffers van de aardbeving van woensdag in Lorca worden herdacht. Correspondent Rob Zoutberg vertelt hoe die herdenking eruit zag.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 Oremos pues al Señor durante esta celebración por Emilia, Rafael, por el niño Raúl, Juana, Domingo, Pedro José, Juan, María Dolores, Antonia y por los niños que todavía no habían nacido, que estaban en el vientre de sus madres.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 Het gaat goed met de Nederlandse economie. Vergeleken met uh, een jaar geleden is de economie met 3,2 procent gegroeid. Het hoogste percentage in drie jaar. De oorzaak is de export en het mooie bouwweer, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar de overheidsuitgaven dalen en bij de buren gaat het een stuk beter. Hoofdeconom van het CBS, Michiel Vergeer.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 Bij Kamphuis in gesprek met de hoofdeconoom van het CBS, Michiel Vergeer. Ook in een aantal andere landen kwamen ze vandaag met gunstige economische cijfers. We hoorden ze daar al over in dat gesprek net. In Duitsland was de groei anderhalf procent vergeleken met een kwartaal eerder. Frankrijk noteerde een toename van 1%. procent. En ook in Griekenland groeide de economie weer licht... na een aantal kwartalen van flinke krimp. De kwartaal-op-kwartaalgroei was daar 0,8 procent. Vergeleken met een jaar eerder is er nog wel sprake van een teruggang...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 In Nederland liet de politie het fruit nog eens onderzoeken in een loods van het Apeldoornse bedrijf. En toen de criminelen erachter kwamen dat de lading daar was, gingen ze ervan uit dat het bergingsbedrijf de cocaïne had gestolen. Na een anonieme tip kwam de Nationale Recherche achter de plannen om de medewerkers te liquideren. Sport. Tijdens de Tour de France van vorig jaar is de toenmalige kopman van de Raboploeg, Dennis Menschow, extra in de gaten gehouden. De Internationale Wielrenunie, de UCI, had hem hoog op een lijst gezet van renners met dopingverdenkingen. En die lijst die is nu uitgelekt. De verslaggever, specialist wielrenner Gio Lippens. Gio, waarom is die, is die lijst überhaupt gemaakt? Uh, ja, die lijst is gemaakt natuurlijk om uh, in de strijd tegen doping op basis van uh, de bloedpaspoorten van de verschillende renners. Hè. De UCI kan tegenwoordig uh, zien uh, of er schommelingen zijn in de, in, in de bloedwaarde van de renners in de aanloop naar een groot evenement. En dat gebruiken ze natuurlijk allemaal in de strijd tegen doping. Die lijst die was voor intern gebruik, voor laten we zeggen de dopingjagers en de UCI zelf. Ja, en die is nu op straat komen te liggen. Hij is bij uh, liquid terechtgekomen, Franse krant die er wel redelijk onbekend staat... Dat ze uh, nogal eens met onthullingen op dit uh, vlak komen. En uh, de UCI dus uh, op dit moment in grote verlegenheid. Dat die lijst die dus voor intern gebruik was. Dat die op is komen te liggen. Ja, dat is, een, dat is een pijnlijke kwestie. Ja, behoorlijk pijnlijk. Uh, men heeft ook uh, in dat, op het hoofdkantoor van uh, de Wielerunie aangekondigd. Uh, dat ze toch uh, zo snel mogelijk willen gaan uitzoeken. Hoe het nou mogelijk is dat die lijst uh, naar buiten is gekomen. Natuurlijk een geweldige primeur. Die krant voor uh, L'Equipe, maar inderdaad, het is uh, zeker dit soort lijsten waarin eigenlijk aan iedere renner een rapportcijfer wordt gegeven en dan een rapportcijfer in omgekeerde volgorde, 0 is goed, tien uh, is slecht. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder dat dat zomaar op straat komt te liggen en dat iedere renner nu kan zien in hoeverre die verdacht wordt of niet. Ja, ja. en de toenmalige kopman van de Mensch, of die werd dus extra in de gaten gehouden, hoe, hoe is er bij Rabobank op gereageerd? Maar eigenlijk heel ja, laconiek. In mijn ogen wel iets te laconiek. Maar goed, dat is toch een beetje de, de reflex bij de meeste wielerploegen op het moment dat er over doping en over de jacht op doping gesproken wordt. Men heeft gezegd van wij houden renners tijdens de grote ronde ook altijd zelf goed in de gaten. Tijdens het hele seizoen houden we renners in de gaten of er geen gekke schommelingen zijn in die bloedwaarden. En of er geen uh, vreemde dingen met dat lichaam gebeuren, dus is er wat ons betreft niks aan de hand. En ik moet ook eerlijk zeggen, dit is inderdaad een, een, een werklijstje waarmee men dus vorig jaar die Tour de France is ingegaan bij de UCI en bij de organisatie. Dus ja, het zegt verder ook niks over of renners nou wel of niet doping hebben gebruikt. Het is alleen maar zijn ze verdacht of niet. Dankjewel, heer Lippens. We gaan naar Wijnand Zwaan, die zit bij de ANWB. Meneer verkeersinformatie. Ja, het valt nog mee met de vrijdagmiddagdrukte. Een paar wat kortere files in het zuiden. Op de A2 richting Maastricht. Voor Maastricht staat 2 kilometer. De andere kant op bij Eindhoven, bij Knopen de Hocht 3. En op de A10 Noord bij Amsterdam. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd in de Zeeburger Tunnel. Dat is richting Amersfoort. Er staat file tussen de Afrit Volendam en de tunnel 4 kilometer. Wijnand, dankjewel. De hoofdpunt uit deze uitzending, de Consumentenbond beschuldigt KPN van het aftappen van mobiel internetverkeer. De bond wil zo snel mogelijk een onderzoek. De Nationale Recherche heeft gisteren in Apeldoorn liquidaties door zware criminelen voorkomen. De criminelen wilden verhaal halen na een mislukte drugsdeal. En de vogelgriep die is geconstateerd in Kootwijkerbroek, en, uh, waar gisteren een bedrijf is geruimd. Die vogelgriep die is van een milde variant, zo is zojuist bekend geworden.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we zijn er weer niet bij in de finale van het Songfestival. tristen hadden al lang berekend dat de J's het niet zouden redden. Die hadden alle statistieken namelijk tegen. Hoe zit dat dan precies? Dat is de vraag voor vandaag. Het laatste deel van het radiodagboek van Bettine Vriesekoop. die vertelde eerder deze week dat ze eigenlijk niet meer zoveel heeft met tafeltennis. Maar ze heeft er wel veel van geleerd. Maar wat ik nog wel steeds heb, zoiets van nee, ik moet opletten. Ik moet bij de les zijn. Met alles wat ik doe. En uh, ja, dat heb ik nog wel. En na half twee standpunt stand.nl. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Maxima straks koningin mag heten... als Prins Willem-Alexander koning wordt. Daar was discussie over, want met name de linkse oppositiepartijen... vinden dat discriminatie... Uh, immers, Prins Klaus of Prins Bernhard waren ook gewoon prins en geen koning. Wat vindt u eigenlijk? Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Dat is onze stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. /70. Kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Wie kan turven heeft al lang gezien dat het niks zou worden met de drie J's in Düsseldorf. Want de drie mannen hebben zo ongeveer alle statistieken tegen... als het gaat om het winnen van het Songfestival. Als blonde vrouwen tussen de 20 en 30 met een Engels uptempo liedje... meestal het Songfestival winnen, waarom sturen wij dan uh, deze jongens... en uh, sturen we niet zo'n soort iemand daar naartoe? Luns vraagt zich af, kun je je deelname aan het Songfestival... eigenlijk wetenschappelijk voorbereiden? En zo ja, waarom doen we dat dan niet? Hoogleraar econometrie Laura Spierdijk van de Rijksuniversiteit Groningen... die weet alles van het Songfestival. Ze deed ook onderzoek naar het stemgedrag van de verschillende landen. Dag mevrouw Spierdijk. Goedemiddag. Wat is er mis met de drieërs? Ja, het uh, zijn geen blonde vrouwen, hè? Nee, dat is het enige. Nee, het is natuurlijk niet zo makkelijk om dat te zeggen. Er zijn natuurlijk um, heel veel factoren die een rol spelen... Maar wat belangrijk is, is als je goed wil scoren op het Songfestival... is dat je een breed publiek weet aan te spreken. En wat dan een rol kan helpen is dat je een blonde, goed uitziende vrouw bent... met een uptempo nummer... Want dat spreekt een, een groot aantal landen aan. En uh, je kunt natuurlijk als land wel een lied insturen dat je zelf mooi vindt. Maar daarmee win je het Songfestival niet. Nee. Nou hebben wij een van onze beste onderzoekers uh, van de redactie hebben we hier even opgezet. Uh, vanaf 1976 heeft hij alle winnaars op een rij gezet. Uh, want 1975, dat weten we allemaal nog, toen won Nederland het Songfestival met In, Chin, dong Nou ja, daarna ging het dus mis. En ik um, wil eigenlijk even die huis- en tuin- en keukenconclusie met u doorlopen... en kijken of dat ook klopt met uw verhaal. Ja, dat is goed. Um, goed, je kunt dus beter maar vrouw zijn. We durfden 16 winnaressen tegenover bijvoorbeeld maar 5 mannen die solo zongen. Ja, dit is ook een uh, resultaat dat wij uh, wetenschappelijk uh, bevestigd hebben. Dus in, onze, in het econometrische onderzoek dat ik samen met uh, Michel Vellekoop van de Universiteit van Amsterdam gedaan heb... komt ook naar voren dat je als vrouw een, uh, een voordeel hebt... Veel vrouwen die winnen zijn tussen 20 en 30 jaar oud, hebben donker blond haar. Uh, uh, is dat ook een bepalende factor of worden we nu echt te triviaal? Nou, dit hebben wij niet uh, uitgezocht. Want het is natuurlijk nogal wat werk om uh, alle inzendingen sinds 1976 op blond haar uh, te gaan onderzoeken. Over die weet je tegenwoordig nooit zeker. Nee, met dat allemaal. precies. Maar uh, uiterlijke factoren spreken uiteraard een rol. Je hoort een liedje... Uh, zeg maar in de halve finale één keer. En als een liedje doorgaat ook één keer in de finale. Dus dan is het logisch dat ook oppervlakkige factoren een rol spelen. Ja. En als je wil winnen moet je dus in het Engels zingen... en er moet een beetje een snel liedje zijn, een beetje uptempo. Nou, dat Engels, de Engelse taal hebben wij ook onderzocht. Het klopt inderdaad dat je een groot voordeel hebt als je in het Engels zingt. De taal waarin je vooral niet moet zingen is het Frans. Aha. En dan zijn we er ook nog achter gekomen... dat je liedje moet of over liefde gaan of eigenlijk liever nog helemaal over niks... Nou, dit hebben wij ook niet onderzocht, maar wij hebben wel zelf eens informeel gekeken hoeveel winnende liedjes nou een uh, refrein hebben dat iets van la la la is of zo, of, nou ja, dingen hè. En inderdaad uh, deden onze, nou ja, voorlopige onderzoekingen ook suggereren dat, dit, uh, dat zulke soort liedjes uh, een behoorlijke kans van slagen hebben. Ja. Um, wij hebben trouwens, uh, nog niet zo lang geleden, een jaar of drie, vier, vijf geleden, hadden we toch drie, drie blonde vrouwen daarheen en die hadden een liedje benen wat nergens over ging. Hoe heet ze ook alweer? Ja, god, hoe heet ze ook alweer? Ja, die Dat meid niet... uit Limburg. Ja, treble. treble. Oh ja, ja. Trebbel. Ja, ik vond het een waardeloos nummer. Ja, ja het ging nergens over. En het waren drie het blonde niet vrouwen. Het is nee. niet genoeg, blijkbaar. We, we hebben nog wat uh, vrolijke dames uh, en één transseksueel trouwens achter elkaar gezet. La, Uh -huh. uh, Laura Spierdijk herkennen uh, natuurlijk ook onmiddellijk die laatste. Dat was Hint. Klopt. In 2008 ja. kwam ze de halve finale niet door. 13e in een veld van 19. Terwijl ze dus wel de goede leeftijd heeft. Uh, ze zong in het Engels. Uptempo liedje. Alleen, ze is niet donkerblond. Nou, ik denk dat niet, uh, dat niet de haarkleur hier de doorslaggevende factor is geweest. Ik denk wat gewoon een rol speelt. is dat de selectieprocedure in Nederland niet goed is. Als je bijvoorbeeld een voorbeeld neemt aan Zweden. Het land heeft het dit jaar heel rigoureus aangepakt. Ze werden vorig jaar in de halve finale uitgeschakeld, wat tot heel veel uh, teleurstelling leidde. Dit jaar hebben zij hun liedje geselecteerd aan de hand van uh, een groot aantal internationale juries. Uh, op basis daarvan is dus Erik Zade geselecteerd. Dan weet je dus nou ja, met redelijke zekerheid dat je een lied hebt dat een groot internationaal publiek aanspreekt. Nou, het resultaat is ook dat Erik Zade door is naar de finale. Ja, dus die hebben het eigenlijk al van tevoren een soort marktonderzoek gedaan. Oh ja, precies. Door gebruik te maken van internationale jurys... die dus niet kijken naar wat het land zelf mooi vindt... maar wat grote kans heeft om te winnen. Dat is misschien een goede tip dan voor de trots... en, en uh, voor, de, voor de kandidaat die ze dan volgend jaar gaan sturen. Um, zie je trouwens ook dat landen uh, daadwerkelijk op deze manier handelen? Uh, dus nu even los van die... Voor die mensen, die, die zeg maar, waar het dan van tevoren al even in de week is gelegd. Maar gewoon even de, de gewone man op straat in andere landen, hoe zij stemmen. Zijn die gevoelig voor het stereotype wat wij nu uh, met z'n tweeën hebben zitten turven? Um, je bedoelt of, of mensen in andere landen dus dol zijn op blonde vrouwen? Ja. Die, uh... Nou ja, dat blijkt dus wel uit ons onderzoek. Uh dat dus ja, eigenschappen van liedjes zoals de taal waarin het gezongen wordt... en of het een groep is of een man of een vrouw, dat dat wel degelijk ja. Uh, uitmaakt. Ja, maar Ik bedoel, als je uiteindelijk maar genoeg jonge zangeressen laat deelnemen, dan, dan wordt het automatisch zo dat een jonge zangeres het wint natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere factoren die een rol spelen... die we natuurlijk nog niet genoemd hebben. En dat is bijvoorbeeld het uh, stemmen op buurlanden. Ja. Nederland is natuurlijk in een nadelige positie omdat het maar twee buren heeft... België en, uh, en Duitsland... Uh, landen zoals bijvoorbeeld uh, voormalig de voormalige Joegoslavische Republieken en de Baltische Staten, die hebben natuurlijk veel meer buren en die profiteren van het op buren stemmen. Ik, ik zag gisteren een mooie analyse van Frits Hoefnagel, Songfestival-fan. Uh, tegenwoordig nog raast dit in Den Haag, maar daar stopt hij ook binnenkort mee, VVD-politicus. Maar vooral Songfestival-liefhebber, dus zo zat hij gisteravond op tv. Die zei van, een land dat, dat laten we zeggen veel uh, mensen heeft uh, die geïmigreerd zijn naar de rest van Europa, die heeft een voordeel. Want hij noemde als voorbeeld bijvoorbeeld de Turken. Die zitten natuurlijk in Nederland, in Duitsland en die stemmen allemaal op Turkije. Klopt, dat is ook iets wat wij onderzocht hebben in, ons, uh, in onze studie. Dat speelt inderdaad een heel erg belangrijke rol. Wij noemen dat het uh, diaspora-effect. Er zijn natuurlijk uh, grote populaties van bijvoorbeeld uh, uh, Turken en Armenen in onder andere Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. En die stemmen massaal op uh, hun voormalige thuisland. En uh, ja, de groep Nederlanders uh, die uh, elders in Europa leeft, die is natuurlijk vrij beperkt... Uh, ja, en, en, en echt vriendjespolitiek, zien we dat ook nog? Zoals dat vroeger misschien wel was en, en wat van de Oostbloklanden is gesuggereerd. Nou, dat is eigenlijk uh, de centrale vraag die wij onderzocht hebben in onze wetenschappelijke studie. Er wordt zonder meer heel veel op buurlanden gestemd. Wij hebben eigenlijk onderzocht of stemmen op buurlanden nou oneerlijk is. Is dat politiek stemmen? Uh, wat wij hebben laten zien is dat uh, landen geven veel punten aan buurlanden, omdat... ...dat liedjes zijn die uit een uh, verwante cultuur komen... ...gezongen in een vaak uh, verwante taal. Uh, landen hebben, buurlanden hebben culturele overeenkomsten... ...waardoor de liedjes van buurlanden gewoon lekker te klinken... ...en waardoor mensen dus geneigd zijn daar meer punten aan te geven. En dat mm -hmm. vinden wij niet oneerlijk. Dat is een heel normaal verschijnsel van menselijke smaak. Ja, maar ja, daar Als leggen je... wij dus ook af met alleen maar België. Nou ja, wij maken ons zelf ook schuldig aan... ...want wij geven ook uh, gemiddeld uh, veel punten aan België en Duitsland. Dus ook Nederland uh, stemt uitgebreid op de buren. Wie is nou uh, in uw ogen de ideale kandidaat om voor Nederland naar dat festival te gaan volgend jaar? Met een Engels uptempo nummer. Uh, nou ja, ik, ik, ik, het zijn natuurlijk vele mogelijkheden, maar ik zat zelf aan uh, Ilse de Lange te denken. Is blond. Ja, en dat uh, lijkt me ook een, een, een artiest met uh, internationale allure. Haar muziek is, uh, heeft natuurlijk ook wat country invloeden, wat nog niet zo vaak op Eurovisie uh, aan bod is gekomen. Ze heeft een prachtige stem. Ja. Ja, met het juiste nummer lijkt zij mij zeker een kans te hebben. Ja, met het uh, matige succes van de afgelopen jaren denk ik dat Ilsa haar carrière niet in de waartsgraal uh, ligt. Ik denk dat zij wel wat beters te doen heeft. Uh. <laughs> ja, dus het is wel een mooie tip natuurlijk. Uh, Jan Smit, zelf, uh, een van de co-commentatoren, die suggereerde Within Temptation, hè, de zangeres Sharon Den Adel. Ja, ook een optie. Uh, maar goed, ik zou ervoor pleiten om de selectieprocedure te, te veranderen. En niet vooraf een artiest te kiezen, maar om ook gebruik te maken zoals Zweden van internationale ja. juries die hun keus maken. Ja, ja. Beter nog dan een buitenlander inhuren, want dat kan er eigenlijk ook officieel. Ja, de, Roemenië heeft dit jaar een, een Engelse kandidaat. Vond ik een erg leuk liedje. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen wat er nog Roemeens aan is. Ja. Wie gaat het winnen uiteindelijk, zaterdag? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, uh, in de, als je kijkt naar wat de boekmakers denken, dan staan, uh, staat Frankrijk op één en uh, Ierland op twee. Zelf vind ik dat nogal verrassend. Uh, ik heb zelf het gevoel dat, dat Frankrijk toch niet een heel jong publiek zal gaan aanspreken. Is dat, is dat ook in het Frans trouwens? Nee, dat is in het Corsicaans. Ah, ah, Oké, okay. want ik wil zeggen, anders zou dat de hele statistiek weer onderuit houden. Nee, het is in Corsicaans. Dat is erg verwant aan het Italiaans. Dus wellicht hebben ze daar meer geluk mee. Ja. Maar ja, ik, ik geef Ierland ook wel een goede kans. Het, is ja. een, uh, het nummer is vrij slecht, maar het is een fantastische act. En... Uh, ja, jonge mensen stemmen veel op Eurovisie. En die kunnen zich daar natuurlijk aangesproken door voelen. En die kaboutenplof van Moldavië, die gaat het ook niet redden, hè? Ik vond die hoedjes wel leuk. <laughs> Goed. We gaan kijken of het volgens de uh, econometrie uitkomt allemaal, wat u hebt gezegd. En Ilse de Lange vind ik een goede tip. Uh, ze luisteren mee bij de tros, dus wie weet. Uh, okay. Dank voor de uitleg, Laura Spierdijk. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Bertine Friesekoop, ambassadrice van het wereldkampioenschap tafeltennis in Rotterdam. Gisteren speelde de Duitse Timo Bol op dat uh, WK tafeltennis. Hij is de Europese hoop om wereldkampioen te worden. En iedereen wil dan die wedstrijd natuurlijk wel even zien. Maar ja, als ambassadrice heb je ook andere verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld FIPS ontvangen. Wanneer, wanneer, waar moet ik nu heen? Oké. Okay. Nou, ik uh, heb nu even tijd om uh, de, ja, gewoon even naar de wedstrijden te kijken. Want... Uh, die vips die uh, wachten, ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik weet ook niet. Hij zei van ja, we moeten even kijken waar ze nu zijn en hij zal wel na het eten gewoon op zoek gaan, denk ik. Dus we gaan gewoon even naar binnen. En uh, we zien uh, op de eerste tafel, of tweede tafel zien we Timo Bol tegen uh, Svensson, een Zweedse speler. Ja, we wachten op vips, ja. Ja, hij ja, heeft inderdaad gewonnen, ja. Nou, dat was te verwachten, hè. Hij moet uh, zoveel, zoveel mogelijk zijn energie sparen. Hè? <laughs> ik ken dat wel. Maar je moet er ook weer niet te veel uh, inhouden, want dat is ook weer gevaarlijk. Hè? Maar goed, hij heeft zoveel overwicht. Dat, uh, dat, kan, dat kan, hij wel, uh, kan hij zich wel permitteren. Uh, nou, meestal was het bij mij uh, toch uh, dat ik altijd uh, het gevoel had van: uh, elke partij is een finale en elke bal is een wedstrijd op zich. Want uh, ja, ik had, zeg maar, die, uh, in mijn motor moest gaan draaien om, uh, om echt goed te spelen. En als ik niet warm draaide en als ik het te makkelijk opnam, dan uh, kon ik ook zomaar uh, achterkomen. En als ik achter kwam, kreeg ik weer die adrenaline. Maar dat kost dan weer heel veel energie, weet je wel, om achterstanden goed te maken. En dat moet je ook niet hebben, dus... Ja, hoi Ton, waar ben jij? Ja, maar ik ben volgens mij in diezelfde ruimte, alleen ik zie je niet. Dat is natuurlijk heel anders voor een levens heel anders dan topsport. Maar wat ik nog wel steeds heb, zoiets van, ik moet opletten. Ik moet bij de les zijn met alles wat ik doe. En uh, ja, dat heb ik nog wel. Ja, nee, die zag ik daar, die zag ik daar inderdaad zitten, ja. Maar uh, hoef ik dus niets te doen vandaag dan? Geen domme dingen doen, geen domme dingen zeggen. Of... Ja, en uh, ja, dat is denk ik belangrijk. En dat is uh, dat heet in het nu zijn, geloof ik. Nou, dat is eigenlijk mijn opdracht elk moment, ja. Dat is ook het uh, interessantst in het, het leven. Dus uh, je moet gewoon niet te veel nadenken over dingen. Want wat als dit? Uh, en nou is dat allemaal gebeurd, wordt vreselijk. Ja, nou, het is al geweest. Dus veel aan het doen kan je niet meer, behalve dan uh, in dit moment waar je bent, uh, het anders doen misschien. En dat is met tafeltennis ook zo. Ja, die vips, die, ik weet niet wat die aan het doen zijn, maar... Uh, Volgens mij uh, zijn ze, nou ja, ze zouden ze naar Timo Bol kijken, maar dat is afgelopen. Dus ik uh, vraag me af. Wachten, wachten. Ja, maar ik, ik zei al, ik heb er geen last van. Ik, ik heb het hier prima naar mijn zin hoor. Ik vond het hartstikke leuk om. Uh, ik vind het hartstikke leuk en ik vond het hartstikke leuk om hier rond te lopen. Uh, en om weer uh, wat contact te hebben. En uh, ja, uh, mensen te spreken die uh, weten wat je hebt gedaan. Dus dat is, uh, en dat is misschien dat dat ook wel een klein vervolg kan hebben of niet, dat weet ik niet. Zo direct ga ik weer terug in, in mijn normale leven. Ik heb nu net een boek geschreven wat heel goed ge, uh, wordt gelezen. Maar in deze zaal merk ik dat niemand mijn boek heeft gelezen bijvoorbeeld. Ik heb er nog geen ene opmerking over gehad. Dus uh, toch voor een heel ander publiek gedaan. En uh, dat geeft tegelijkertijd denk ik ook aan waarom, ik, uh, waarom deze wereld voor mij voorbij is, denk ik. Uh, mijn interesses liggen ergens anders. Uh, zorg voor mijn kind, uh, de, de, mijn leven met uh, mijn partner. Uh, het reizen naar China, uh, het nadenken over China, het lezen over China, het spreken over China. Ja, dat is mijn leven van nu. Elke dag nog wel een beetje sporten als ik kan, fit houden... Uh, en genieten van het leven en met vrienden zijn. Dat is mijn, hu mijn huidige leven. Het laatste deel van het radiodagboek van Bettine Friesekoop, gemaakt door Anne van der Veen. Volgende week volgen we Jan Rot, die van alles gaat doen met de componist Mahler. Zo meteen de stelling in stand.nl. Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Gert Kluk. Radio 1, het nos Journaal.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 In de Zuid-Spaanse stad Lorca zijn de slachtoffers van de aardbeving van woensdagavond herdacht. Bij een herdenkingsmis waren onder andere premier Zapatero, kroonprins Felipe en zijn vrouw Letizia. Omdat de kerk in Lorca dreigde in te storten, was de mis in een grote loods. Bij de aardbeving vielen 9 doden en bijna 300 gewonden. De Consumentenbond wil snel een onderzoek naar het gebruik van apparatuur waarmee telecomaanbieders het mobiele internetverkeer van hun klanten kunnen aftappen.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 Ah, nu ben je verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden, 3 kilometer. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. En op de A10 Noord richting Zaanstad voor de Zeeburger Tunnel 3. Door een kapotte vrachtwagen zijn daar twee rijstroken dicht. En de A73 van Roermond naar Nijmegen. Er staat tussen Belfeld en de afrit Maasbree 3 kilometer. Door een kapotte bus is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Op 2 februari 2002 werd Maxima Zorigieta prinses. Prinses Maxima. Prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. Het past in de huidige tijd dat ook de echtgenote van de toekomstige koning de ruimte krijgt om haar vleugels uit te slaan. Als een slimme meid die zich op haar toekomst voorbereidt. Al dus Job Cohen, nu PvdA-fractievoorzitter die het koninklijke paard trouwde... toen was hij nog burgemeester van Amsterdam. Dezelfde PvdA wil nu, samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren... dat Maxima geen koningin mag gaan heten, zodra Willem-Alexander koning wordt. Het is niet meer van deze tijd dat de vrouw van de koning automatisch koningin wordt, vinden die partijen. Ik praat erover met Arie Slop, dat is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dag meneer Slop. Goedemiddag. We beginnen altijd met uh, drie keuzes aan het begin van Standpunt.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Maxima is mijn koningin. Ja. Dit is een zaak om principieel. Uh, dit, is, dit is niet een zaak om principieel over te doen. Dit is niet een zaak om principieel over te doen. Uh, uh, ja en nee. Ja, nee, klopt. Ik zat hem een <laughs> beetje te verhaspelen. Ja, ik zat er ze zelf wel. ook mee. Um, Precies. Eigenlijk is het dus: Dit is een zaak om principieel over te doen. Uh, ja, ja. Dat zegt u van wel, van ja. En als prinses Maxima koningin wordt... dan moet Pieter van Vollenhoven alsnog prins worden. Nee. Nee. Nou, we gaan er straks over doorpraten. De stelling is uh, als volgt. Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Daar bent u het mee eens, hè, meneer Slob? Daar ben ik het van harte mee eens. Uh, ik hoorde net zeggen dat het niet meer van deze tijd zo, zou zijn. Maar ik vind het eigenlijk niet van deze tijd om, om nu hier opeens zo'n onderwerp van te maken. We hebben wel belangrijkere dingen in dit land uh, te doen. Het is van oudsher zo dat uh, als we een, uh, een koning hebben, dat dan zijn... Uh, Echtgenoten dat die koningin wordt genoemd. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is in, uh, in heel Europa zo. Ik geloof dat in, als je naar de wereld kijkt... dat alleen in Marokko uh, de, de echtgenoot van de koning heet haar prinses. En in Zwaliland geloof ik, maar die, die man heeft dertien vrouwen. Dus hebben ze zijn moeder maar koningin uh, genoemd. Uh, laten we alsjeblieft even een beetje reëel doen. Uh, maxima, als Willem-Alexander straks koning wordt... gaan we gewoon koningin noemen. Hebben we een prachtige koningin mee. Koningin Maxima, klinkt ook fantastisch. Wat een geneuzel van Partij van de Arbeid en GroenLinks... en de, en de ja. Maar ja, u zegt het is niet van deze tijd om daar zo moeilijk over te doen. Misschien juist is het van deze tijd. Ik bedoel, vroeger deden we alles nog met de postduiven en tegenwoordig hebben we allemaal mobieltjes. Zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Ja, maar dit onderwerp, kom, kom als wij straks Willem-Alexander als koning krijgen... we weten natuurlijk niet precies wanneer dat gaat gebeuren... maar dat zal ongetwijfeld een keer gaan uh, plaatsvinden. Uh, en Maxima is zijn echtgenote. Uh, dan noemen we haar toch gewoon koningin, koningin Maxima. We hebben een koningin en we hebben een koningin. Uh, dus ik vind het in die zin niet van deze tijd... om daar nou ontzettend veel drukte om te maken. En als ik dan in de Gent van GroenLinks uh, ergens uh, hoor zeggen... dat het seksistisch zou zijn om ja. haar koningin te noemen... dan denk ik, kom op zeg. Nou ja, het is toch raar. Prins Klaus was prins Klaus en niet koning Klaus. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel uh, historisch uh, verklaren. Hoe dat in het verleden zo uh, gegaan is. Dat had natuurlijk ook wel te maken met de verhouding tussen man en vrouw. En als in het verleden een vrouw uh, koningin werd uh, en haar echtgenoot werd... een koning genoemd, dan zou men misschien heel snel gaan denken... dat hij uh, de allerbelangrijkste was. Dus daarom heeft we daar destijds voor gekozen. Dus het is historisch verklaarbaar. Daar kijken we natuurlijk nu tegenwoordig wel wat aan. Maar we gaan toch niet zo lopen neuzelen over, over deze aanspreektitel. Koningin maxima, prima. Nee, maar, maar een koning, uh, mannelijk, wordt dus automatisch... Hoger aangeslagen dan een koningin. En dat is nou, nou het ze punt het... van GroenLinks. Zij hebben in het verleden, natuurlijk, er toen voor gekozen om dan uh, als er een vrouwelijke. Koningin was. En koningin is altijd vrouwelijk. Maar om haar man dan prins Gemaal uh, te noemen. Uh, en het is dus van oudsher zo gegroeid. En ik gaf net ook al aan, niet alleen in Nederland, maar ook in, in heel Europa. Dat als we een uh, koning krijgen, dat zijn vrouw dan gewoon koningin wordt genoemd. En waarom zouden wij nu in Nederland, als enige in, uh, in Europa... ons ook gelijkstellen aan een land als Marokko... Uh, zeggen van nou ja, als straks willem alexander de koning wordt... dan gaan we zijn vrouw, gaan we uh, prinses noemen met, met deze discussie erbij. Ik, ik zie gewoon echt het punt niet. Ik vind het geneuzel. Ik weet niet of we ons gelijk moeten stellen aan Marokko. We moeten denk ik uitgaan van onszelf. En, uh, en je kunt ook zeggen, van nou, als er dan een troonsopvolging komt... Uh, hè, die, die zal er deze jaren mogelijk zijn. Wie weet, misschien volgende week wel. We weten het niet. Of weet u het wel misschien? Nou, volgende week lijkt me wel erg snel, want ik neem aan dat je toch wat voorbereidingen moet uh, treffen. Maar ik weet nee. dat niet. Nee, dat, uh, nee, want dit, dat is dit, niet dit, bij dit, mij voorbehouden dit, om dat dit, te dit, weten. Het is wel gek dat die discussie nu ineens uh, de kop opsteekt. Ja, ik bedoel, maximaal is tien jaar in, in Nederland, dat weten we. Dat zou de aanleiding dan kunnen zijn. Maar dat is ook een beetje flauw misschien om dat feestje dan met deze discussie te, te bederven. Nou ja, ik ben er niet uh, over begonnen. Het zijn de uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij van de Dieren die hier nu opeens een onderwerp van maken. Het zou goed kunnen dat dat meespeelt, omdat natuurlijk ook vorige week is uh, die tentoonstelling in Apeldoorn uh, nee. over Maxima ook uh, is daar van start uh, gegaan. Een aan heb ik begrepen om naartoe te gaan. Er zijn ook weer boeken over haar uh, verschenen, of in ieder geval publicaties, dus het is opeens weer een onderwerp. Maar om nou dit punt eruit te gaan halen... laten we blij zijn met, uh, met de echtgenote die Willem-Alexander heeft. Ze doet het ook echt fantastisch, ook voor Nederland. Dat laat ze iedere keer opnieuw weer uh, zien. Ja. En uh, ik vind het echt geen onderwerp om te zeggen... van, hey, als hij dan straks koning wordt, dan gaan we haar, blijven we ja. haar gewoon prinses noemen. Nou ja, ik, denk dat, ik denk dat zelfs bij de oppositie men dat wel vindt... hoor. dat ze dat ze maximaal fantastisch vinden. Alleen, het gaat even over die principiële discussie natuurlijk. En je zou dat kunnen oplossen nu, door als die troonsopvolging er is... Nou ja, om het dan nu goed te regelen voor, voor, voor de verre toekomst ook eigenlijk. Nou ja, ik ben als, als fractievoorzitter van de ChristenUnie altijd wel te porren voor principiële uh, discussies. Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik het bij dit onderwerp echt ontzettend ver gezocht. En uh, we weten allemaal wel hoe we ook nu tegen de positie van man en vrouw aankijken. Ook tegen een positie van, uh, van Maxima als echtgenote van uh, Willem-Alexander. Ze heeft ook echt een eigenstandige positie. Dat laat ze ook iedere keer opnieuw weer zien. Is een hele moderne, zelfbewuste vrouw. Maar om dan nu die discussie over de aanspreektitel koningin straks uh, te gaan starten. Ik vind het nou, niet echt nou. u, u vindt ook niet kies dat het nou juist uh, in deze periode gebeurt ook? Nou, je mag dat altijd doen natuurlijk. Ik bedoel, we zijn een vrij land, vrijheid van mening. Ik praat er nu op dit moment natuurlijk ook met u over mee. U heeft me daarvoor gevraagd. En het is ook goed om dat nu ook wel te doen nu het een onderwerp uh, is. Maar laten we er ook heel snel weer een punt achter mm. gaan zetten. D66-leider Pechtold, die zegt uh, een, een koning heeft een koningin. Anders begrijpt mijn dochter er niks meer van. Nou, dat is een heel sterk argument. Uh, <laughs> dat ze een zegt, beetje is simpel, al... toch? Ja, uh, een beetje wel, maar ik snap Pechtold natuurlijk ook wel heel erg goed. Want ik denk ook dat hij hier zijn handen niet aan ja, wil branden. Dat is natuurlijk heel opvallend. Er zijn een aantal partijen, dat zijn deze drie partijen, maar ook deze zes die willen sowieso al de positie van ons voorstehuis uh, in gaan binden. Ik weet niet of die agenda hierachter zit. Nou, Pechtold laat in ieder geval blijken dat op dit moment dat bij hem niet, uh, niet speelt. En daar ben ik dan ook maar blij mee. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een, nog een hele andere discussie. Maar uh, op dit punt uh, geeft Pechtold inderdaad aan dat, uh, dat hij niet de moeite waard vindt om er echt heel serieus op in te gaan. Uh, de PVV is angstvallig stil. Ook een partij die toch wel de laatste tijd... vaak iets over het Koningshuis heeft gezegd. Ja, en uh, niet altijd in uh, positieve zin. Dus uh, nou ja, we, het is op zich niet zo vreemd dat ze stil zijn. Want het is de laatste tijd wel vaker het geval bij onderwerpen waar we ze vroeger heel vaak uh, over hoorden. Dus in dat opzicht misschien een consistente lijn uh, ontwikkeld. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd ja, of uh, de heer Wilders het vandaag nog uh, nodig vindt om hier via Twitter. Want zo doet hij dat meestal ook nog een berichtje over los te laten. We zullen het met belangstelling volgen. Ja. Uh, of maakt het voor de meerderheid in de Kamer niks uit hè, of de PVV nou voor of tegen is. Want die meerderheid is er gewoon die zegt van uh, we vinden dat uh, maximaal die titel koningin moet, uh, moet kunnen dragen. Dat heb ik ook begrepen, ja. Dus het uh, gezonde verstand bij dit onderwerp uh, overheerst uh, gelukkig in ja. de Tweede Kamer. Nog eventjes, uh, want op het ANP heeft uh, de historica en koningshuisdeskundige... van van uh, Ditshuizen gereageerd. En die zegt, we kunnen de kwestie misschien oplossen. Uh, zij stelt voor om prinses Maxima de titel koningin-gemalin te geven. Ja. Ja, dat heb ik ook uh, begrepen. Uh, nou, ik weet niet of het daar nou echt allemaal heel erg uh, helder uh, door wordt. Uh, want kijk, zo'n woord als gemalin is. Volgens mij toch ook echt niet meer helemaal van deze uh, tijd. Ik, ik hoor het mensen in ieder geval niet meer zo heel vaak uh, gebruiken. Dus uh, natuurlijk is dat een optie. Maar uh, laat het maar gewoon heel simpel houden, heel duidelijk. Koning en Maxima, iedereen weet dan waar we het over hebben. Ja. En, en, en dan kijken we nog verder: Prinses Amalia, als die dan met een man thuis komt, die weet maar nooit. Dan wordt hij dus koning. Nou ja, dat, volgens de lijn die we natuurlijk nu altijd gehanteerd hebben... dan, uh, dan zal hij uh, als prins uh, worden uh, betiteld. Maar laat die Amalia nu ook nog maar eens even rustig opgroeien. Ik denk dat zij op dit moment zich drukker maakt... om de tekeningen op school voor haar vader en moeder... <laughs> uh, dan dat ze nu bezig is om, om na te denken over met degene wie ze haar leven gaat delen. Nee, maar Het is handig voor haar om te weten of ze haar moeder met een kroontje moet tekenen of niet. <laughs> Nou, laat ze dat maar gewoon doen. En ik denk dat ze dat <laughs> fantastisch kan. Ja. Nog, even, nog, even, toch nog even één hypothetisch dingetje. En dan gaan we zometeen nog iets meer over de inhoud. Want het jaaroverzicht van Oranje is ook openbaar gemaakt. Dus dat wilde ik eigenlijk ook nog maar even aankoppelen. Um, stel nou dat, dat he, dit gaat door. De troonsopvolging is een feit. We hebben koning Willem-Alexander met koningin uh, Maxima. En er gebeurt onverhoopt iets met onze koning op dat moment. Uh, wat gaat er dan met, met, uh, met Maxima gebeuren? Nou ja, we weten natuurlijk hoe dat uh, in het verleden ook wel is uh, gegaan. Ik bedoel, uh, Maxima heeft, als we naar de Nederlandse situatie kijken... zijn er twee uh, uh, voorgangers, uh, drie zelfs. Emma is natuurlijk een, een voorbeeld. Die was uh, uh, koningin, omdat haar man uh, Willem III uh, koning was. Uh, later is zij ook weer even koningin geweest... Dat was ook als regentes ook een tijd lang nog heeft uh, gefunctioneerd... Uh, dus er, er kan een situatie zijn ja, dat Maxima ook die rol zou moeten invallen. Maar dat is allemaal hypothetisch. Laten we er alsjeblieft ook van uitgaan ja. dat Willem-Alexander ook gewoon zijn werk kan doen. En dat hij straks ook echt als een koning uh, ja, in ons land uh, die functie kan gaan uitoefenen. Dat, dat gun ik hem ook van harte in de komende jaren. Nog één ding daarover, want in de grondwet wordt wel gerept natuurlijk over uh, de koning. Uh, ook waar uh, koningin bedoeld wordt. Nu uh, op dit moment staat daar gewoon de koning en we hebben een koningin. Dat kan natuurlijk ook verwarring zaaien. Ja, als we, dat, uh, als we dat willen kunnen we de verwarring over gaan, uh, gaan maken. Maar dat is volgens mij helemaal niet nodig. Het is voor iedereen verslagen helder hoe de aanspreektitels uh, op dit moment zijn. Dat blijkt ook wel, omdat men net de discussie gaat stellen en dat men het anders wil. Ja. Ik zei het al, we wilden het ook nog even hebben over het jaaroverzicht van de Oranjes... dat uh, deze week openbaar is geworden. Uh, ja, het Koninklijk Huis heeft dus eigenlijk een heel lijstje gemaakt hè, van... Uh, van dit hebben wij ongeveer gedaan het afgelopen jaar. Eh, het komt erop neer dat het iets van bijna 40 miljoen euro heeft gekost. Is dat eigenlijk veel of weinig, vindt u, voor een Koningshuis? Nou, ik vind dat altijd een wat lastige discussie. Want we weten natuurlijk, op het moment dat wij geen koningshuis zouden hebben... zouden we een president hebben die uh, ook uh, wel uh, wat kost. Kijk maar eens even wat, uh, wat een Obama allemaal uh, uitgeeft uh, in Amerika. Om maar zomaar één voorbeeld uh, te geven. Uh, dus ik vind dat eigenlijk een wat, wat, wat zinloze discussie. Je moet natuurlijk wel heel scherp kijken of, of onkosten die gemaakt zijn... Uh, of die ook terecht gemaakt zijn. Nou, daar wordt uiteraard ook uh, naar gekeken. En ik denk dat wij met ons vorstenhuis huis... dat blijkt gewoon iedere keer weer opnieuw... Uh, uh, waar in de wereld uh, ons vorsthuis ook verschijnt, de koningin. En vaak met Willem-Alexander en Maxima er ook bij. Zoals kort geleden ook in Duitsland, maar ook in andere landen. Deuren ook opent, ook voor ons bedrijfsleven. We hebben daar echt een prachtig. Uh, uh, een prachtige situatie mee. Het heeft ook hele diepe historische wortels. We Als Nederlanders houden we ook van ons uh, vorstenhuis. Uh, en dat daar dan ook kosten aan zijn verbonden en dat je daar scherper moet zijn is natuurlijk duidelijk. Uh, maar ik voel, ik voel geen discussie van, nou het kost niet zoveel ja. dan kunnen we het beter met niet doen. Dan en, als, het iets, als het minder kosten zou het wel mogen. Dat en, is een zinloze discussie. En u vond in dat lijstje ook geen uh, hele bijzondere, aparte, afwijkende dingen? Nou, ik moet er heel uh, eerlijk zeggen dat ik het lijstje nog niet heel erg nauwkeurig heb uh, bestudeerd door alle drukte en mijn voorbereidingen voor het congres vanmorgen van uh, de ChristenUnie. Dat zal ik nog wel gaan doen, maar ik kan me het haast niet voorstellen. Dat is ook zo, want u wordt natuurlijk de nieuwe koning van de ChristenUnie. Ja, zonder kroontje. want daar <laughs> doen wij niet aan. Maar uh, ja, morgen hebben wij een heel belangrijk congres... afscheid ja. van André Rauwvoet en uh, mijn aantreden ook als... Uh, Politiek leider van de ChristenUnie. Ja. Eh, meneer Lop, luister mee, want we gaan naar onze luisteraars... Eh, kijken wat die eh, van deze hele discussie vinden. De, de stelling, het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Eh, eens voorlopig 57 procent, oneens 43. En er is door bijna 1600 mensen gestemd. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Uh, nou, ik ben uh, uh, tegen uh, koningin Maxima... Ik heb niets tegen het koningshuis, laat ik dat even vooropstellen. Maar ik vind het zo'n flauwekul, ik wil heel die adelflauwekul. Uh, Pieter van Volmhoven is nooit prins geworden. Vroeger was een titel alleen via de mannelijke lijn, erfelijk. En uh, de, de zonen van Margriet en Pieter, die werden wel allemaal prins. Ze trouwen weer met burgermeisjes en worden weer prinses. Het heeft helemaal geen, meer, geen waarde meer, die adellijke titel. En daarbij vind ik gewoon dat prinses ...maxima prinses moet blijven. Uh, we hebben een koning en die is uh, onze, uh, nou, onze vorst. En, ja. uh, ik vind Maxima een leuke meid. en uh, Hij heeft een hele goede vrouw aan de Willem-Alexander, maar ja. geen koningin. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met wie is mijn zeist? Dag. Uh, ik gun het haar dat ze prinses blijft. Want ik denk dat wanneer ze koningin wordt, dat het ten koste gaat van haar spontaniteit... En je kunt je als prinses, kun je toch ook koninklijk gedragen? Ja, ik vind dat wel een mooie kijk op de zaak. Dank u wel daarvoor. Ja, ik heb nog één ding. Oh, mag ja, ja, ja, ja. Ik heb nog een vraag. Uh, uh, mag zij het ook weigeren? Dat is ook een goede vraag. Gaan we, gaan we zo meteen vragen aan meneer Slob. Kijken of hij dat uh, al uh, weet ook. Uh, en anders kan die nu nog even opzoeken misschien. Stad.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Ellie van der Horst. Zeg het maar. Um, ik vind het een prima idee... Maar laat ook meteen vastleggen dat de man van de koning of de vrouw van de koningin... De man van de koning, zegt u? U wilt wel heel ja. revolutionair nu... Uh... Ja, en daar kom ik op, omdat er steeds gezegd wordt de man van Amalia. Uh, waarmee ik uh, niets wil suggereren, maar ik ben praktisch ingesteld. En ik denk dat de man van de koning of de vrouw van de koningin... respectievelijk ook als koning en koningin betiteld zullen moeten gaan worden. Ja. Maar even, even, of ik u goed begrijp, hè? Uh, u zegt van de man van de koning. Dus bijvoorbeeld, stel nu dat, dat is puur hypothetisch... dat Willem-Alexander toevallig van de mannenliefde zou zijn geweest. En had een man naast zich gehad, dan zou dat ook een koning moeten zijn. Terecht. Oké, okay. nou dan heb ik u goed begrepen, dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Dag, Irma Vis vanaf Pessel. Nee, ik vind geen koningin. Ik vind dat uh, de titel koning of koningin... die zie ik graag in de bloed- en opvolginglijn zitten... En ik heb inderdaad ook helemaal niks. Het koningshuis ook ik tegen Maxima. Maar ik vind koning, dat betekent... je zit in het bloed, als ik het zo mag zeggen. En dat is bij, bij Maxima niet het geval, zegt u? Nee, en nee. dat was met Klaus ook niet. En met Bernard ook niet. Nee, nee ik vind gewoon... het moet gewoon bij de Oranje blijven. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Frans van ben voor. Ik ben... Of, ik ben ja, ik ben ervoor dat, dat uh, Maxima koningin wordt. Maar bovendien, wij hebben daar als volk ook de Tweede Kamer... ook het parlement en de, zelfs de minister-president... heeft er totaal niets mee te maken. De koning, de koning is besluit bij koninklijk besluit. Dat is waarschijnlijk zijn eerste koninklijk besluit. Dat zei koningin wordt. Hetzelfde heeft Beatrix gedaan toen ze koningin werd. Toen heeft ze gezegd dat haar eerste besluit was... De, de, dat koningin de Dag op de 30 april blijft. Dat besluit de koning zelf. De koning kan hertogen en graven benoemen. Uh, uh, hij kan de, de adel creëren. En dat is het enige wat daar heeft de politiek helemaal niet meer nodig. Maar ook niet als de politiek, stel nou dat de Tweede Kamer massaal zegt van nou dit kan niet. Uh, en we gaan de wet en, veranderen, dan kan het de, ook nog. Niet. De Tweede Kamer heeft er niks mee te maken. Maar. Ook niet als er een wetswijziging of wat dan ook komt. Nee, Maakt niet uit, zegt u. het is helemaal geen zaak voor de Tweede Kamer. Oké, okay, nou, dank ja, u wel. Het is geen zaak voor de politiek. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw Van den Bergen. Ik ben het met de eerste twee sprekers ben ik het eens. Ik vind dus dat Maxima gewoon prinses moet blijven. Want als ze uh, koningin wordt, dan moet je geloof ik ook majesteit tegen haar en tegen haar maan gaan zeggen. Nou, dat vind ik een titel uit de tijd, maar ik vind hem wel nog passend bij Beatrix. Want Beatrix is een echte majesteit. Een coole, afstandelijke vrouw die alles ook goed op een rijtje heeft. Maar nu op het ogenblik, het koningshuis, dat drijft eigenlijk... op de populariteit van Maxima, op, ja. van prinses Maxima. U, u denkt eigenlijk dat het haar straks in de weg kan zitten als die titel heeft? Ja, dat denk ik heeft. ook, want het is, is, is, is, is een... Uh, ik ben niet erg een oranje klant, maar ik vind haar een spontane vrouw... Mm -hmm. die altijd alles... Uh, uh, goed doet, hè? Uh, de, als ergens moet spreken... ze is weer joviaal met uh, mensen... en ook als ze als bijvoorbeeld op dag, dan roept iedereen... Uh, hey, Ma Maxima en hey, Willem-Alexander, dat deze bij Beatrix nooit. Maar ja. dat was een andere tijd. Ja. Hey, okay. en... Uw punt is duidelijk. Dank u wel, mevrouw Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Marit van Westenberg uit Schiedam. Ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat Maxima gewoon koningin moet worden. Ja, waarom? een titel moet krijgen. Het lijkt me vrij logisch. Het is uh, altijd historisch zo geweest. Je ziet in alle landen om ons heen, ik ben het met Aris Loph helemaal eens. Het klopt ook dat je de, de man van de koningin, zeg maar, zoals het bij Beatrice geval was, prins maal noemt. Toen zit het buitenland ook allemaal om die verwarringen, vooral voor het buitenland, duidelijk te maken. Want uiteindelijk is dit ook voor het buitenland anders een heel, heel vreemde situatie. Nou, goed, kijk, daar, daar zeggen die partijen natuurlijk van... dat is eigenlijk een beetje discriminatie. Want waarom zou een, een koning dan... Uh, he, is dan in feite wordt belangrijker gemaakt dan een koningin? Ja, en wij kunnen dat allemaal precies weten. Wij weten dat, zeg maar, in, in ons uh, zeg maar, vorige geval... dat Beatrix de koningin is... en dat haar man maar, zeg maar, als het ware... de man was van de koningin. Maar het buitenland weet dat niet. En het is uiteindelijk uh, het, het beste visitekaartje wat we hebben. En ik moet zeggen, als tvda lid schaam ik een beetje voor dat we in dit soort tijden zulke discussies gaan voeren. Hadden ze nu niet moeten doen, zegt u eigenlijk. Eh, dank ja, u wel. Ik vind het gewoon belachelijk. Ja. Punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Hetty uit Groningen. Ik vind het best als Maxima koningin wordt. Alleen moet het dan wel zo zijn dat Amalia trouwt dat haar man ook koning wordt. En anders moet ze gewoon prinses blijven. Ja. Ja, goed, u hebt net al gehoord... dat uh, bovendien is dat nog heel ver weg, zegt Arie Slob... want die is nu nog tekeningen aan het maken op de, op de ja, school. Ja, vast wel maar daar gaat het toch niet om? Het gaat om het principe. Ja, het principe dus is dus legt... dat, dan, dat dat dan ook de koning gaat heten. Ja, we leven niet meer in de middeleeuwen. Man en vrouw zijn nu gelijk. En het is nu net zoals je zegt... Uh oma Alexander mag wel koning worden en ze vrouw wordt koningin... want de man is toch de baas. Terwijl als Amalie koningin wordt, nee, dan moet het maar een prins zijn... want het moet wel duidelijk zijn dat zij de baas is. Mm. Zo leven we toch niet meer? Nou ja, het is uw mening. Dank u wel daarvoor uh, voor het bellen ook. Stand.nl, goedemiddag. Ja? Ja. Nou, ik uh, wil het kort maken. Ik vind dus, um, als je koningin bent... En dat vind ik heel mooi. En ik vind ook een lieve meid. Maar ik vind als een vader bijvoorbeeld hier ook nog inspraak in zou krijgen. Het is de dochter die zo'n verleden heeft. Daar heb ik moeite mee. Want die, die moeders die daar lopen en nog hun kinderen zoeken. Mm. Die. Uh, ja, die, die, U wilt de discussie die... over de dwaze moeders er ook nog weer bij betrekken? Ja, nou, die krijgen ook geen antwoord. En ook werd er laatst iemand nog een, een, een piloot veroordeeld. Maar dan vind ik ook best dat die man gewoon bij zijn kinderen komt. Maar ik vind, als zij dan koningin wordt... Nou, dan vind ik het heel dichtbij komen. Mm, ja, dat is duidelijk. Uh, dank u wel, uh, mevrouw Voortbellen. En uh, dat zeggen we natuurlijk tegen iedereen... die over deze belangrijke kwestie de moeite heeft genomen... om uh, de telefoon te pakken. Arie Slob heeft meegeluisterd... de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Um, ja, nou ja, toch wel veel mensen die zeggen van... Uh, laat ze maar gewoon lekker koningin worden. Ja, uh, ik vond het ook wel bijzonder uh, die meneer die zei dat hij Partij van de Arbeidslid was. Dat is eigenlijk een beetje schaamde dat die discussie nu werd uh, losgemaakt. Uh, ik ga er net dus gelijk even een politieke, lekkere politieke draai aan geven. Nou, dat zei hij toch? Ja, dat nee. Dat heb ik net gezegd. Ja, ja nee. Uh, ik vind het uh, grappig u dat u dat, zelf... dat als eerste eruit pikt. Nou ja, u begon ook niet voor niks, denk ik, met Job Cohen in de aanhef van het uh, programma. Uh, wat, ik, uh, wat ik ook wel mooi vond, was iemand die zei van nou laat ze maar gewoon uh, prinses heet. Ik bedoel, mensen hebben natuurlijk ook wel het recht op die opvatting, daar doe ik ook helemaal niets vanaf. Ik vond het wel een hele mooie dat iemand zei, je kunt je ook als prinses uh, koninklijk uh, gedragen. Vond ik wel een hele mooie, mooie zin, dat is natuurlijk ja, ook die, waar. Die, die meneer vroeg ook nog iets, hè. mag ze het eigenlijk weigeren? Uh, stel dat ze dat al zou willen, maar... Ja, ik heb er even over nagedacht. Ik kan dat niet gelijk allemaal nazoeken. Ik denk dat dat formeel zou kunnen, ja. Uh, als zij van tevoren dat aangeeft. Ik weet dat ze nu ook wel eens een keer erop wordt bevraagd. Dus ze zegt er denk ik ook terecht nu helemaal uh, niets uh, over. Uh, uh, maar ik vermoed, als ik heel eerlijk ben... Uh, zonder dat ik Maxima nou nu zo persoonlijk ken... Uh, dat zo'n situatie zich niet zal voordoen. Nee. Het zal waarschijnlijk een theoretische kwestie zijn. En, en dan waren er toch ook nog wat mensen die zeiden van... kijk, wij voeren nu die hele discussie... en zij kunnen zich er niet mee bemoeien uh, allemaal. Uh, en dat is ook, ook misschien wel logisch ook. Maar die zeggen van ja, eigenlijk, eigenlijk gun ik het haar... dat ze gewoon prinses kan blijven. Want uh, ze krijgt ook gelijk een hele enorme druk op haar schouders... als ze, als ze dan ineens koningin heet. Ja, dat vond ik ook wel uh, pure reacties hoor, van mensen. Want uh, je, je merkt ook wel uit heel veel reacties... toch heel veel waardering en liefde voor iemand als, uh, als Maxima. Uh, nou Ik vraag me af of dat ook echt uh, dan opeens haar spontaniteit zal uh, veranderen. Uh, ik denk zelfs dat uh, op het moment dat zij koningin Maxima is... Uh, oh. dat, dat ze dat echt wel zal behouden. En, en uh, ja, dat ook de waardering voor haar en de warmte vanuit het land... Uh, misschien nog wel eens een keer een enorme impuls uh, zou kunnen gaan krijgen. Maar goed, dat is ook een beetje uitkijken uh, dat zal moeten blijken in de toekomst. Ja. En dan nog even die meneer uh, die zei van... Uh, ja, we kunnen er wel over praten met z'n allen... en de Kamer kan het naar voren brengen... Uh, maar de politiek gaat er helemaal niet over... Uh, klopt dat eigenlijk? Nee, dat klopt niet. Uh, want ook, ook in wet en regelgeving wordt natuurlijk uh, vastgelegd... in welke situaties koninklijke besluiten kunnen worden uh, genomen. Dus er is, is altijd natuurlijk ook wet en regelgeving die, daar, uh, die daaronder uh, zit. Uh, maar hij heeft natuurlijk wel een punt van laat de politiek ook een beetje op afstand uh, blijven. En, en daarom is het misschien ook wel goed als deze uitzending is afgelopen... dat we ook een dikke punt achter deze discussie zetten. <laughs> Ja, nou u gedraagt zich wel al helemaal als uh, de fractievoorzitter van de, van de ChristenUnie. Uh, maar ik ben het ook. Dus. Ja, ja, ja, nee, ja, heel goed. Ja. Nee, uh, nee dit is, ik ben het met u eens, meneer Slob. Uh, we, we sluiten hier gewoon deze discussie. Bovendien, nogmaals uh, gezegd, er is geen meerderheid voor in de Kamer. We weten niet wat de PVV uh, hiervan vindt, maar uh, ook al zouden die uh, tegen zijn... dan is er nog niet genoeg uh, uh, in de verhoudingen te vinden in de Kamer. Dus uh, het is inderdaad een discussie, uh, leuk geprobeerd, maar uh, niks mee gedaan. Zo moeten we dat concluderen. Ik wens u een goed congres morgen. Dank u wel. En bedankt voor uw bijdrage aan Stam.nl. Ik kijk nog even naar de laatste cijfers. 56% eens, 44% oneens. En er is door ruim 1600 mensen gestemd op. Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. We gaan snel schakelen naar eh, Amsterdam, want daar zit hij alweer klaar. Jan Mom voor vrijdagmiddag live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein. Ja, uh, u hoort hoe Harm Brouwer de zes zware jaren als baas van het Openbaar Ministerie heeft overleefd. Uh, dat heeft hij, want hij zit hier. Dus hij gaat er zo direct over praten. Leo Kwarten komt langs om te praten over Syrië en over het Midden-Oosten. We gaan debatteren over de vraag of je onderwijs dat niet tot een baan leidt, moet stoppen. Uh, Cabaretier de Paulien Cornelissen is gastrecensent. Jens Oldekaarten schreef een boek over kickboxer en K1 fighter Ernesto Hoost. Top sporten die heel veel mensen niet kennen. Marjan Luif en Friends met Satire. Frits Barend natuurlijk over de sport, de column van Justus van Oel. En hele bijzondere live muziek van een gelegenheidsformatie. Happy Camper met onder meer op gitaar Tim Knol. Wat heel interessant. Zometeen na tweeën, dit is de dag. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.